Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De fracties in de Tweede Kamer overleggen vanochtend... over de benoeming van Guido van Woerkom als nationale ombudsman. Dat was eerst een hamerstuk, maar GroenLinks wil de stemming vandaag schriftelijk doen. Ook bij de SP en de PvdA zijn twijfels gerezen over de aanstelling van Woerkom... onder meer vanwege een discriminerende uitspraak van hem... enkele jaren geleden over Marokkanen. In tientallen steden in Spanje zijn mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de monarchie. Aanleiding is het aftreden van koning Juan Carlos... Republikeinen willen dat er een referendum komt over de vraag of de koning nog wel moet worden opgevolgd. Syriërs kunnen vandaag gaan stemmen voor een nieuwe president. Maar vooraf staat al vast dat de zittende president Assad zal winnen. Bovendien kan de helft van de bevolking door de oorlog niet eens gaan stemmen. In grote delen van het land waar de opzandelingen de macht hebben zijn geen stemlokalen ingericht. In het westen worden de verkiezingen dan ook afgedaan als een parodie op democratie. Onbekenden hebben vannacht in Jauren een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de ING. De politie was snel te plaatsen, maar toch wisten de verdachten met een auto te ontkomen. Daarop werd de achtervolging ingezet, waarbij de politieauto werd geramd. Ook heeft de politie tijdens de achtervolging enkele keren geschoten. Of de verdachten daarbij gewond zijn geraakt, is niet duidelijk. Ze zijn nog altijd voortvluchtig. Dichter en schrijver Bart Chabot schrijft het 25e groot dicté der Nederlandse taal, meldt mede-organisator de Volkskrant. Chabot deed 24 keer mee als BNR en had al gezegd dat hij dit jaar voor het laatst zou meedoen. Hij vindt dat het dicté een rariteitenkabinet is geworden. Hij gaat het anders aanpakken. In mijn tekst zal geen woord onbegrijpelijk Nederlands staan, zodat deelnemers zich weer helemaal op de spanning kunnen storten. Dan dus Chabot. Het weer, geregeld zon en het wordt 18 graden op de wallen tot 23 in het oosten. In de loop van de dag ontstaan wel meer stapelwolken en kan een bui vallen. Morgen meer buien en wat koeler. Vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS-journal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Knopen dorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 To forget for one more night That I'm back in my flag Het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Sent in my shoes. Dat heette die prachting of daar van begin 2000 volgens mij. Begin jaar om nul moet ik zeggen. Ja, ja. Zometeen weer Jovenes. Live vanaf de glee. De tennis-eredivisiewestrijd Zandvoort tegen Salland. Daarnaast nog wat meer sportinformatie hier bij ZFM Zandvoort. En natuurlijk die lekkere zomerse deuntjes deze van Michel Fugain en Le Big Histoire Wat komt le sol? My, my hidden treasure chest Golden grand piano My beauty focused you. Ooh, you Ooh, I'd leave it all My acres of a land the achieved It may be hard for you to stop and believe But for you Ooh, you Ooh, I'd leave it all ooh, for you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 Love you? Ooh, I Give me one good reason why I should never make a change.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 George Ezra met uh, Boedapest hoorde je voorbij komen. En dan voor Michel oh, Vugen ja, ja. met Wat uh, Lazo. Zo heet die uh, single, dat is uh, nou die kind uh, Joop van Ezra waarschijnlijk ook nog Michel Vugen Ja, hele he, pik he bezwaar hè? Precies, ja, inderdaad. Ja, dat is uh, schitterende muziek trouwens, helemaal ja. mooi. We gaan, we gaan het over tennis hebben. We gaan het over tennis, het over tennis hebben, ja. Over, ja. Uh, de heren, die partij tussen uh, Scott... Uh Grieks spoor. En Timo de Bakker die is, uh, nou, misschien tien minuten geleden afgelopen. En het is een uitermate spannende partij geworden. We hebben gezegd al, de tijdbreak, daar uh, dat maakte uh, Grieks voor een klein foutje. En dat kostte meteen de eerste set. De tweede set uh, begon uh, ook weer met een paar breaks over en weer. En op een gegeven moment uh, komt uh, in de negende set, komt uh, de Bakker uh, een breekpunt. Krijgt hij, verzult dat. En maakt zijn partij uh, met 6-4 af. Dus de stond nu tussen Zandvoort en uh, Telescoop Salland. dat is uh, 3-1. En nu moet Zandvoort één van die dubbelspellen winnen... om deze wedstrijd binnen af te kunnen sluiten. Mocht dat dus gebeuren inderdaad, dan hebben we zomaar kans dat er... Uh... ...dat we vanaf donderdag in die uh, halve finale geplaatst zijn. Want Zandvoort staat nu op de vierde plaats. 13 punten, dan zouden ze er uh, 7 of 4 bij krijgen als er nog één partij gewonnen wordt. Ja, dat ligt het natuurlijk net aan wat de, de uh, ploegen die net onder Zandvoort staan uh, gaan doen. Er zitten een paar bij, die zijn flink in elkaar gewaagd. Dus als dat 3-3 wordt, dan heeft Zandvoort uh, een uh, pluspunt. Maar dat is afwachten, dus zo is het nog niet. Ik uh, heb hier niet de mogelijkheid om even op teletext te kijken. Anders zou ik misschien nog wel even een, een kleine verschilling durven... Sommigen zouden er goed aan doen om dus één van die dubbelspellen te, te winnen. En het maakt mij niet uit of het nou de heren of de dames zijn. Maar de heren zal het nog wel heel even duren. Want uh, zowel uh, uh, Griekspoor als de bakker, die moeten in de spelen. Dus uh, die krijgen de nodige rust voorgeschreven. En ik denk dat dat pas rond een uur of nou ja, 7, half 7, zeven uur, uh, van straks zal gaan. De dames zijn zojuist gestart. Ik ben heel even van de baan afgegaan. Dat was toch wel rumoerig. Dus ik weet straks pas uh, hoeveel het staat op dit moment. In ieder geval... Is het de stand uh, 3-1 voor Zandvoort? En laten we hopen op een klein moddetje. Dus. Ja, ik zal even de tussenstanden van de overige doen. Barneveld uh, staat achter tegen Rapiditas met uh, 0-3. Ja. Ja, van okay. van Hoornen uh, 1-1 tegen uh, Leimonias. Leimonias, dus ja. de regie het kampioen. Precies. En de lobbelaar tegen Alta staat 2-2. Ja, nou, kijk, daar zitten er dan de kansen voor Zandvoort, die 2-2. Van Hoorden, daar moeten we nog tegen. Die moeten we uh, komende donderdag thuis tegen. Mm -hmm. Ja, um, dat, dat, dat zijn de interessante ploegen voor Zandvoort. Daar moet van gewonnen worden. Oké. Okay. En dan uh, nou, komt het goed. 10 voor 5. Dan hou je ons weer vet op de hoogte vanaf de glee. Dankjewel Joop. Gaan we doen. Oké, okay, tot straks.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 FM, die FM's antwoord, 106.9 FM. Oh, yeah. huh. oh darling, mm -hmm. she's floating like a butterfly, so charming, mm -hmm. baby girl, she recognized the man in me, number one of the world. There's something in her eyes like a spell, getting me in my times. Oh Lord, she gave me one smile, two smile, three smile. She got me going wild. Worth more than diamonds and gold. So baby, don't change your style. Demo's en pliers met De uh, me, me, me, me, voor de pointer sisters met uh, happiness gaan we verder met Zoals elke zaterdag en zondag hebben wij om half vijf de dieren van de week. En met deze week hebben we een langzitter, die heet Spike. Deze grote, sterke en vooral lievere Amerikaanse buldog... is in februari geopereerd aan zijn kruisbanden. Nadat hij zich had verstopt op het speelveld. Hij is alweer aardig hersteld en klaar voor zijn nieuwe huis. Spike is zeven jaar en zit alweer ruim een jaar in het asiel... en wil erg graag verhuizen. Hij is afgestaan omdat hij niet met kleine kinderen kan omgaan... en ook naar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 omdat hij zo groot en sterk is, zoekt Spike een baas die stevig in zijn schoenen staat. Bent u fan van dit ras? En wilt u Spike een fijn leven geven? Kom dan eens langs om kennis met hem te maken. Dieren Huis is trouwens ook nog op zoek naar vrijwilligers. die deze zomer willen helpen met het verzorgen van de honden, katten en konijnen. Heb je tijd van uh, half negen tot half één om te helpen? meld je dan aan via het uh, volgende adres. Je bent dan van harte welkom. Dierenthuis, Kennenbeland, Keesomstraat, nummer 5, 2041 XA in Zandvoort. En u kunt gewoon bellen, ook 023 57 13888. En uh, het uh, Dierenthuis is geopend van 11 tot 5, op maandag tot met zaterdag. En meer kanjers kun je vinden op www.kieseenkanjer.nl. En deze week is dat dus uh, Spike. Goed, we gaan weer verder met uh, muziek, hierbij zie je Wim Zandvoort... Doen we met een uh, groot hit op dit ogenblik... Nico en Vince, Emma Wrong... Miss Montreal, just a flirt. En daarvoor Nico en Vince met Am I Wrong? We gaan even kijken naar de diverse sportevenementen die op dit ogenblik bezig zijn in Den wereld. Eerst naar de Giro, daar hebben ze nog ongeveer 30 kilometer te gaan. Bakken en tuft, ofwel lastbakken en zwijntuft. We hebben 43 seconden voorsprong op het peneton. Maar ja, dat weet je al een beetje van tevoren dat dat gewoon een. Ja, een, een, een massasprint gaat worden natuurlijk, het laatste. Dan gaan we even naar Roland Rostar. Dat is het vreselijk spannend volgens mij. Geblies tegen Federer, 6-7, 7-6, 6-2 en 4-5. Dus uh, Federer staat uh, in 2-1 achter... en uh, kan nu serveren voor uh, de winst in de vierde zet. Dan gaan we even naar het hockey toe... want uh, op dit ogenblik speelt uh, Nederland tegen Argentinië. En daar staat het 1-0 door een doelpunt van Verga. Dus voor Nederland staat het dus 1-0. Tenten weer helemaal op de hoogte qua sport in de wereld. Zometeen, nou het zal zijn, 10 voor vijf. Gaan we weer over naar de glee, naar Jovenis. Bij die andere belangrijke tenniswedstrijd. Zandvoort tegen Mijn Maar eerst inner city. What you gonna do with my love in... I'm not sure just what to do Your girl and multiply about four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Catch yourself to the butterfly lounge. Find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Watering a hole with the girls around and curves and all the right places. Big hey girls, you are. rap There's a water in a hole where the girls For right I place. rapid Big girl, you are beautiful and uh therefore inner city, what you gonna do with my loving? So meteen yo for this my eerste homie. I wanna boom bang bang with your body oh yo. we gonna rock it up before we take it slow girl. Let me rock you, rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy. Slowdown voor Mohambi met uh, Bumpy Ride. Um, dan gaan we even naar de glee. Daar is uh, Jovenes en hij kijkt naar de dames dubbel. Zandvoort tegen uh, Salant. Ja, Toch? Tot, uh, al door. ja. Uh, het gaat goed. Het gaat heel goed met Zandvoort. Uh, de Zandvoortse dames, dus aanhalingstekers natuurlijk. Die, uh, die hebben de eerste set met gemak gewonnen. 6e voor Zandvoort. En die wordt nu in de tweede set gespeeld. Ik kan alleen hier vandaan geen stond zien. Dan moet je maar even van me goed houden. Dan. Mm -hmm. Maar het gaat in ieder geval 6 voor Zandvoort. En als deze tweede set ook naar Zandvoort uh, gaat, dan wint Zandvoort in ieder geval uh, met 4-2. Maar ik heb liever 5 1 Dus we hier ook nog even winnen. Dan, uh, dan gaat het goed komen. Okay. Dus het, gaat, het gaat crescendo voor Zandvoort. En dan aankomende donderdag is uh, op de Glee de halve finale, als ik voor jou goed heb begrepen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Donderdag. Dinsdag en donderdag zijn nog reguliere wedstrijden. Ja. Uh, dinsdag tegen. Uh, le, uh, even Lemonias. Ja. En donderdag thuis tegen Van Hoornen. En daarna kan je dus uh, gaan kijken wie er naar de halve finale staat. Maar als je nou wint, dan doe je al een goede stap in de richting. En uh, laten we hopen dat het zo blijft gaan eigenlijk. Want Zandvoort okay. uh, wordt daarin vind ik. Super. En. Uh, ja, die zijn komend weekend dan op de banen van de uh, van Lemonias. Nee, uh, Loblaar moet ik zeggen, want dat is de regeringskampioen. En die, uh, die wordt in de komende gespeeld uh, zaterdag de finale en zondag finale voor het uh, landskampioenschap. De Eredivisie gemengd Team Zondag van de KNVB. Goed, nou het is uh, weer goed om zondag uh, van Charles te horen te staan. Ja, ja, Joop, ja, ja, bedankt voor vanmiddag en we spreken elkaar snel. Tot de volgende keer. Hoi.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 You. Goed, dit was hem weer. Uh, Zandvoort op zondag voor uh, zondag 1 juni 2014. Volgende week zitten Rob en uh, Alban Jan weer uh, tijdens de eerste Pinksterdag. En dan ook tweede Pinksterdag gaan zij een soort uh, Zandvoort op zondag... maar dan uh, Zandvoort op de Pinkster maandag uh, presenteren. En wij spreken elkaar weer uh, over een week of drie, 22 juni. Dan uh, spreken wij weer af. Zelfde zender, zelfde tijd. Als laatste, For Hero, Left Fleur. Ik wens je een hele fijne zondagavond op. Dag.